Ja, Heil van der Heijden en uh, Tom dingen. In Pretty Woman staan jullie Tom, het is voor jou jouw debuut als musical -art artist Ja, dat klopt. Het is de eerste keer. Ik ben mij vanaf het moment één super aan het amuseren. Ja, gewoon plezier maken. Het is geen evidente rol, hè? Ook, ook uh, qua zang. Uh, er wordt wel wat van jou verwacht. Ja, nee, dat klopt. Ja, qua zang is uh, inderdaad een uitdaging. Maar laat dat juist hetgeen zijn dat ik graag heb. Dat zijn uitdagingen. Dus uh, keihard leuk om te doen. Ja. Hoe heb je jou hiervoor voorbereid? Om eerlijk te zijn, niet. We zijn gewoon bronnen met repetities. <laughs> en dat was mijn voorbereiding, ja. Helle, we kennen jou van prinsessenrollen. Mm -hmm. En je staat hier eigenlijk in een prinsessenrol, want je wilde sprookje als uh, Pretty Woman. Eigenlijk is Pretty Woman ook losjes gebaseerd op Assepoester. Het komt ook in jouw tekst voor. Uh, ja, ik, uh, ik kan niet ook, terug. Rapunzel. Uh, dus ik zei van, toen tijdens die lezing zei ik ook, ah, deze dat ken ik. Dat heb ik ook al eens gespeeld, <laughs> Prinses in de toren. Uh, maar het is wel heel tof. Het is een vrouw met ballen, een vrouw die mijn hoeksken af, waar ik mezelf ook wel in vind Dus dat vind ik wel heel tof om te spelen. En uh, ja, ik ben echt super blij dat ik dit mag spelen. Echt een super mooie uitdaging. Ja. Dan lach je. Ik heb de show gezien in de Westend, op, in Utrecht toch, van stage. Ik kan me niet herinneren dat dat daarin stak. Is dat iets van jezelf dat je erin <lacht> gestoken hebt? Of? Er is heel veel discussie over het lachje. <lacht> maar het zijn try-outs en vandaag hebben we uh, ja, zeker een uh, leuk lachje erin gestoken. Was het je opgevallen? Vond het plezant? Ik vond Sandra Bull ook lachsje. Die had ook zo'n zo knorachtige... Ja. Ik, vond het, ik, vond, ah, vond, het ik ja, vond het goed. Ik vond het goed. Ik moet zoeken hoe ver gaan we erin gaan. We? Het, het werkt wel. Okay, is het... Um, het is ook een behoorlijk fysieke voorstelling. Ja, klopt. Het is uh, veel changementen. Voor mij valt dat eigenlijk over het algemeen nog goed mee. Mm -hmm. Want ik moet vaak gewoon van das wisselen in, in een ander kostuum. Maar ik ga niet klagen. Die net er veel zijn die, die echt wel continu moeten changement doen in andere praken. en andere praten. Dat is nog wel, bij, ja, voilà. Van David kantens, blauwe plekken voor de verkrachting. Kijk, het hoort er allemaal bij, Vivian Spelen. Ja, het is ook natuurlijk over empowering dat het gaat natuurlijk. Ja, zeker. Het is een, het is een mooi verhaal ook. Hè. Het is een mooi verhaal dat we mogen vertellen. En we hopen gewoon dat we de mensen ja, een plezierige avond zorgen. Dat ze hun knopken even kunnen opdraaien. Hun verstand even op nul kunnen zetten. Kunnen genieten. En uh, in deze tijd denk ik dat veel mensen dat kunnen gebruiken. Meerdere keren komt het in deze voorstelling voor. Vivian beslist zelf met wie, wanneer en waar. Ja, ze is inderdaad een een uh, sekswerkster, zullen we het zo zeggen. Maar ze heeft toch wel nog steeds ergens die waarde voor haarzelf of zo. Dat zij wel kiest van oké, okay, ik ben hier ingekomen en dat was niet de bedoeling of zo. Maar ik bepaal nog steeds. Ze willen bepalen wie, willen bepalen hoeveel. En uh, ja. dat het toch nog wel ja, die woman empowerment heeft of zo. Dat Vivian toch nog die eigen keuze heeft. Ja. Je verwijzen net al naar een Het is humoristische voorstelling. Het is licht... Er zit ook wel wat donkerte in. Hoe maak je die boog? Dat lijkt me niet altijd evident. Ja, ik denk dat in elke goede comedy... Eigenlijk, het is niet in de comedy, maar ergens waar humor in zit, moet ook soms wat drama in zitten. Snap je? Dan moet altijd van beide kanten een lach en een traan of zo. Mm -hmm. en het is zo wat zoeken, dan de momenten waar we die lach kunnen pakken, maar waar we ook even echt serieus moeten zijn en echt moeten spelen met elkaar. En We hebben ook gevraagd, mogen we daar dan lekker klein spelen en oprecht spelen? En dat is ook wel is leuk. is voor mij geen comedy. Nee, Ik vind zeker. dat geen comedy... Het is gewoon een mooi, mooi romantisch verhaal en waar alle aspecten aan bod komen. Verdriet, een lach, een traan en, en ja, toch? En de schrijnende wereld, van ja, van waar mensen soms genoodzaakt zijn om terecht te komen en, en dat dat ook maar mensen zijn en zoiets, ja. Tom, de vrouwen naast mij vonden dat die blackout in die eerste sectiescène scène er te snel kwam. Is dat misschien nog iets waar dat eventueel aangesleuteld kan worden om iets meer, meer vlees... Uh... Ja, mij is het nog niet opgevallen eigenlijk, maar vanuit de zaal zullen ze het al iets beter kunnen zien. Dus uh, het is te snel, het is te snel donker. Ja. Ik ga het bespreken. Ik ga meer vlees zien, Ik ga het Tom. Ja. De indruk wordt ook gewekt, Helle, dat Nolle de Kok als Julio de beste zichtlijnen heeft uh, wat jou betreft. Ah ja, ja, ja. achter die handdoek. Ja, ja, ja. Maar ja, dat is, dat is in de rol, hè. Maar het is oké. Okay, ik, ben, ik ben bedekt genoeg. Dus uh, <lacht> dat is allemaal oké. Okay. We zitten in theater. Ik versta dat. <lacht> het is spel. Ja. En wat is het eigenlijk allemaal op die piano? Op de piano? Ja, dat is, dat is uiteindelijk een hartstochtige seks scène, hè? Ja, ja, sowieso. Draait eraf, het er eraf, toch? Ik dacht dat het echt was. Maar de, de man naast mij zei van... Het is likra, het is likra. Ja. Dus ik, ik hou het... Dat, niet... dat ik een het. pak aan Ja, ja, dat... Uh... Ja. Nee, dat is niet waar. Nee, nee. Allemaal echt. Allemaal ja, echt. Ja, ja, ja. Ticketsboeken. Komen zien, hoor. Dan moeten we toch uh, praten met de lichtman, maar het was toch iets te duister. Beetje geven niet alles. Je eerste nummer is dat je zingt dat je nog groen bent. Dat heeft dan eigenlijk eerder te maken met die een auto? Nee, zo in het algemeen. Hij zegt van, ik voel me wel een beetje groen. Zo van, oké, okay, ik heb mij hier even laten doen door op dat moment in zijn ogen een prostituee. Dat hij ik dat van, oké, okay, ik dacht dat ik wel de eindeloze zakenman was. En niemand, nobody's gonna beat me. Mm -hmm. En dan krijg je daar ineens een dame op straat die mij even de les speelt. En in dat opzicht voelt hij zich een beetje groen. Zo van, wow, ik sta niet precies terug in mijn beginschool. Moet ik moet het precies terug gaan leren. Zo dat. Ik denk, niet, het heeft geen reflectie naar een auto of zo In mijn ogen toch niet. Helle, een clichévraag die mega awkward komt in, in deze context... Wat steek je van jezelf in deze rol? Vooral dat, dat gek kantje of zo. Dat vind ik echt wel iets zo. Dat, ja, dat Vivian zo wat. Uh, she doesn't care. Dus ze zegt wat ze denkt of wat ze voelt of zo. Snap je? Ze denkt niet over alles na. Ze doet gewoon of zo. En, en soms komt dat, komt dat dan ook in een awkward situatie of ze iets verkeerd of zo. En ik denk dat dat ook wel iets is dat Helen heeft of zo. Dus dat vind ik wel heel leuk eraan. Ja, daar zit echt wel iets van Helen in vind ik. Ja. Je hoort ook shine, hè? Het is, is ook fashion, hè? Het is, is echt, echt een even. Rode loper, hè? Het gaat zo snel. Hè? Je, moet, je moet dan maar eens backstage filmen. Dat gaat Rapse, hè? 10 ja, seconden, 10. Ja, het is uh, spannend, ja. Je doet ook veel zelf, hè? Qua kledingwissels op podium zelf, hè? Zo drie op podium, denk ik. Drie wissels op podium. Ja. Stanny hier. <laughs> Die was bij. Met... zien je het op... Nee, nee, dat is niet waar. <laughs> Nee, nee, nee. Uh, ja, dat is leuk, maar uh, ik wist al ook veel op het podium, ja. Heb ik daar trouwens een naar de debinantie gezien in een van de kostuums en, en pruiken, of, of is dat toeval? Ah, dat is mij die nog niet opgevallen. Die van die opera vrouw de, Nu dat je het zegt, maar dat is niet de bedoeling. <laughs> maar nu dat je het zegt, snap ik het. Het zou kunnen, hè. zou kunnen, dat Misschien wel een beetje uh, Ah, misschien heeft wel gedaan. Een beetje commerce. Ja, wie weet. Wat verwachten jullie morgen van de première? Jullie lijken mij er wel klaar voor, uh, als ik het zo zie. Alhoewel dat er blijkbaar nog dingen uh, ge geprobeerd worden. lach lachje? Het lachje, het geluid natuurlijk, dat zijn allemaal dingen dat we, nog, dat we nu nog vanavond hebben. Dus morgen, we zijn nog de laatste fine-tunes aan het maken zodat we morgen hopelijk zeggen van oké, okay, dit is de afgeshow. Ja, klopt. Dus ik ben het er helemaal mee eens he. We gaan ons gewoon amuseren. Dat is belangrijk, zo, of dat nu première is of niet. Gewoon, have fun. En dan komt dat allemaal vanzelf. Genieten van Tom en Helle. Dank u wel, merci.